1 uur onder Duif Wit met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is zojuist begonnen... met de stemming over het schuldenakkoord. Het is niet zeker dat het akkoord het haalt. De ultraconservatieven van de Tea Party stemmen zeker tegen... omdat de bezuinigingen hen niet ver genoeg gaan. En veel linkse democraten zijn ook tegen... omdat geen belastingverhoging voor de rijken is afgesproken. Ook de Senaat moet nog het groene licht geven. Naar verwachting stemt hij morgen over het schuldenakkoord.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 Tot morgen een heerlijke dag om in de tuin te zitten. Bijvoorbeeld de, de nieuwe tuin van je nieuwe huis. Als je dat net gekocht hebt. In Amerika proberen ze het plafond te verhogen. Wij gaan weer huizen kopen en verkopen. Dan begon die crisis ooit niet met uh, het instorten van de huizenmarkt in Amerika? Hmm, als dat maar goed gaat. Ik lees op teletext dat... Het was ook al op het eh, Radio Nieuws trouwens eerder vanavond... dat in juli zo'n 15% meer huizen verkocht zijn dan in juli van het vorige jaar. Voor dit kwartaal verwacht de Nederlandse Vereniging voor Makelaars... zelfs een stijging van 10%. Dat heeft volgens de vereniging alles te maken... met het verlagen van de overdrachtsbelasting. Weet dat, het kabinet heeft die belasting van 6 naar 2% verlaagd. Dat scheelt een flinke slok op een borrel als je een huis koopt. Ehm... Um, dus, dat zou moeten stimuleren. Die maatregel is op 1 juli van start gegaan, van kracht gegaan. En nou, dat lijkt dus al meteen resultaten boeken. Nou willen we dat ook graag even controleren in dit tweede uur van Casaluna. Heeft u, dat zou mooi zijn, een huis gekocht vanwege die uh, verlaging van de overdrachtsbelasting? Dacht u het opeens van, oh, oké, okay, dan ga ik het dan toch maar doen? Of heeft u het toch nog juist niet gedaan? Heeft u zelf misschien al een huis te koop staan voor twee jaar of langer? Wat volgens mij toch redelijk vaak moet voorkomen. Of uh, we kunnen ook de andere kant op kijken. Heeft u nu opeens het plan om dan toch maar te gaan denken over een huis kopen? En bestaat dat droomhuis wel of denkt u nee? nee, nee, nee. Nou goed, dat zijn allemaal vragen die ik voorleg naar aanleiding van het van het idee van de huizenmarkt die aan zou trekken. Een klein beetje, maar misschien of niet een klein beetje. 15% is heel veel, denk ik, hè? in één maand opeens. Dus dat is echt een heel positief bericht. Belt u dan met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van uh, Kazaluna. 0800-1121. En u kunt ook e-mailen naar kazaluna .nl. Dit huis van Kazaluna dat staat voorlopig nog wel even. She is the girl. Not Mice. Zo heet de groep. Het is een Nederlandse groep. En bracht dit singeltje uit in juni van het vorig jaar, toen het nog helemaal niks was. Maar oh nee, dat is niet vorig jaar. Dat is dit jaar. Juni 2011 zie ik nu de spotty nose. Goed, sommige mensen hebben hun huis inmiddels alweer jaren te koop staan. En waar leidt dat toe? Tot wanhoop of gewoon tot berusting? Nou, misschien wel tot hele andere manieren van leven. 080112. En als u daar verhalen over heeft. Mevrouw Zoethout, nacht. Ja, klopt, Hallo. Hallo, goedemorgen. Heb je een eigen huis? Of, uh... Ja, ik heb een eigen huis. Ja. Maar jij deed de aankondiging dat die uh, NVN, de makelaars, hadden ja. gezegd 15% meer. Ja. Maar die meneer zei meerdere, want ik ben een nieuwsnerd. Onder voorbehoud. Onder voorbehoud, zei ze dat? Zei die erbij. Oh, maar er staat in de teletekstbericht uh, staat het niet meer, dat voorbehoud. Ja, dat klopt. Nee, maar... Maar dat zeiden ze wel al, oh, jongen, dat was vanmiddag op het radio. Dan oh, okay. dat zeg ik, ik ben een nieuw gek. Ja, alles <laughs> luister ik, alles zie ik. Maar misschien is er sprake van voortschrijdend inzicht. Ja, misschien, jongen, ja, misschien. Maar dat inzicht hebben wij nog niet gezien. Nee, want, hebben jullie een huis te koop? Ja, al drie jaar bijna. Al drie jaar? Al drie jaar, starterswoning. Wat is er mis met jullie huis? Ja, ik weet het niet, jongen. Geen idee. Ik weet niet wat er mis mee is. Als wij de meubels eruit halen, ja, en dat is echt waar hoor. Dan kunnen de anderen die kunnen er zo in. Ja, hier hebben het goed verzorgd. Wat, ja. voor, wat voor huis is het? Een, start, het is een, een starterswoning dus? Nee, een, tussen, een tussenwoning. Een tussenwoning. Een tussenwoning. Oké. En dus even kijken. 1, twee, drie, ja. We, uh, vier kamers hebben we. Vier kamers? Ja, vier, nee, we hebben een uh, woonkamer van 9,5 meter. Ja. Er zit een open aard in, er zit centrale verwarming in, er zit thermopeen in, hardhouten kozijnen onder en boven. Er zit een hele grote gang in, van 8 ,30 meter Er zit een eigenlijk een keuken in, de keuken is uh, 3 bij 2,5. Kleine keuken. Ja, en dan hebben we nog een bijkeuken en een hele grote bijkeuken. Daar staat alles in. Daar staat mijn vriezer in. Daar staat mijn droger in. Daar staat mijn wastrommel in. En er blijft er nog een heleboel over. Boven drie slaapkamers. Hele grote douche. Nou, ik weet niet meer wat de mensen willen hebben, hoor. Hebben jullie nou veel kopers of kijkers over de vloer gehad? Afgelopen... Helemaal niet. Niemand? Afgelopen... Helemaal niet. Afgelopen drie jaar niet. Over die drie jaar niet. Goeiedag zeg. En nou, dat vind ik raar. He, dan loop... oh, uw man zegt ook allerlei dingen die... Wat zegt u? Man... Ja, mijn man zegt, ja, inderdaad. Want als ik goed kan lopen, he, en dat kan ik namelijk niet meer, oh. en, maar dat geeft helemaal niet. Maar als je nou uh, hier de straat uitloopt, dan loop je zo naar het centrum toe. Ja, dat is ook nog praktisch natuurlijk. W waar is het trouwens? In Leeuwarden. In Leeuwarden. Ja. En ik, ik zeg, ik weet niet wat er aan dit huis mankeert. Nee. Maar, nou is er vanavond ook weer, de banken hebben ook al afgesproken... het moet hypotheek afgelost worden. Dus het ja. is niet meer zo, er zijn een heleboel mensen die hebben een huis... en die doen alleen maar rente. Dat hebben wij nooit gedaan. Dus we hebben wel afgelost. Altijd direct afgelost. Dus het huis ja. is nu hypotheekvrij? Allang, nee, al lang, al lang. Al tien jaar. En, waar, en waarom willen jullie het echt verkopen? Nou, ik ben invalide. Ja. Ik heb uh, artrozen door mijn hele lichaam. En uh, nou, dan, nou dan, ben je niet, dan ben je niet veel meer. Hmm. Ze hebben al twee keer mijn rug... Uh, ja, ik uh, het pijncentrum ben ik al twee keer geweest. Ook op een hartoperatie gehad. Zo. En, maar, en waar zou je dan naartoe willen? Nou, naar een appartement. Ja, ja. Maar okay. niet meer kopen op deze leeftijd, Lex. Want nee. ik zeg tegen die meneer. Ik word 23 augustus 74. Ja. En mijn man wordt in september 76. Nou, ik ga niets meer kopen. Dus u zou het huis willen verkopen... en uh, een huurwoninkje nemen, een huurappartement nemen... en dan van het geld dat het huis opbrengt... dan uh, nog rustig om een aantal jaren leven? Juist, juist. En dat hadden we voor drie jaar terug... hadden we al een woning bezichtigd. Een hele mooie woning. En toen viel de crisis erin. Ja. Dat, uh, en dan zeggen ze wel eens, ja, er is niets voor... Nou, weet ik ook wel, er zijn ook een hele hoop jonge mensen die, die kunnen het niet, ja, niet rondkrijgen. Eh? En dan zeggen ze wel, ja, je hoeft maar 2% uh, overdrachtsbelasting meer te betalen. Maar als jij geen werk hebt, of je hebt wel werk en je hebt net het minimumloon, nou, dan doe je niet veel leks, hoor. Nee, dus, dus juist door die, voor starters is het echt bijna onmogelijk geworden. En zeker als je dus geen... Uh, nou ja, je moet dan straks dus ook echt de hypotheek weer gaan aflossen. Dat kan niet meer, wat we jarenlang allemaal gedaan hebben. Ja, dat stond, de banken hebben dat gezegd. Je moet ook aflossen, niet alleen uh, rente betalen. Ja, dus dat maakt het weer die andere maatregelen weer een beetje ongedaan. Nou, ja. maar mevrouw Zoethout, wat doet dat nou met u? Dat u nou zo lang moet wachten? Want hou je nou, dan een beetje op met leven in die tussentijd? Nee, weet je wat je op vaast gaat denken? No. Het, nee, het hoeft niet meer. Het zal mijn tijd wel duren. Oh, ja? Ja. Want het staat op het internet al, al. Het wordt oktober drie jaar. Ja. En wat voor makelaar het is. Het is een gerenommeerde makelaar. Want ik heb het niet bij iemand die zomaar wat op het internet gooit. Hm. Maar die meneer heeft nog nooit iemand gestuurd. Ja, dat is, dan zou je toch zeggen, misschien moet je eens van makelaar veranderen. Toch? Oh, dat, dat hebben ze me ook alles geadviseerd. Oh. Ja, dat hebben ze me ook alles geadviseerd. Maar dat heb je niet gedaan? Nee, dat hebben we me niet gedaan. Want je, je denkt altijd nog aan. Ik, ik, ik ben tenminste zo'n persoon. Ik denk altijd nog in de eerlijkheid en de gerechtigheid van de mensen. Dat je denkt, nou, die zal er wel eens werk van maken. Ja, kinderen hebben zelf een Ja, en we kunnen het ook niet aan de kinderen kwijt, want die hebben zelf een woning. Die wonen ook al voor ja, die, die wonen ook al helemaal vrij, wij ook al, al tien jaar. Mijn man die kreeg AOW, hij zegt, hup, weg, gemeen. Maar goed, jullie, je hebt nou iets van, nou, uh, ja, dan, dan moet ik er maar mijn tijd uitzingen. Ja, dat kan natuurlijk ook uiteindelijk. Maar, uh, en, en word je dan erg somber daarvan? Dat jullie met z'n tweeën... Want nee, nee, hoor, jongen. Nee, hoor, nee, helemaal niet. Want ik woon hier met plezier, maar we doen het omdat we oud worden. Ja, ja je, hè, dan zeggen ze wel, ja, wat is oud? Ja, wat is oud? Ja, jemineetje, dat weet jij net zo goed. Als je 74 bent en 76, dan spring je niet meer van de daken af. Nee. nee, dan spring je niet meer van de daken af. Nee. Want wij hebben één nadeel. Wij zijn vreselijk schoon. Dus we hebben ook weinig vrije tijd. Oh, oh, oh. Ja, je lacht erom, kind. maar het is zo. Je bent de hele tijd bezig, ja. Ja, als je als meisje van 11,5 jaar... heb een man 13 al uit werken moest... Dat is er niet in geslagen, maar ja. dat is er in geschrapt. Dat gaat er nooit meer uit, hè? Gaat er nooit meer uit. Ja. nee. Wat voor, wat, werk, meer uit. wat voor werk hebben jullie gedaan eigenlijk? Nou, ze zeggen tegenwoordig interieur ja, okay. ja. En Mijn man was woning en meubels te verder. Ja. Maar dat vond ik interieur Maar het is nog wel fijn dat jullie gezelschap hebben aan elkaar. Want dat ja, zijn... maar weet je, dat vind ik nou zo gek. Waarom, scha waarom schamen de mensen nou dat ze zeggen. Ik ben huishoudelijke hulp. Ja. Er is toch niks mis mee. De werkster zei ze altijd. Er is toch niks mis mee jongen. Nee, dat vind ik ook niet. Nee. Dat, ik, ik weet het niet. We zijn hier ook weer weg. Ja, we zijn hier ook weer daar een moe gegaan. Want we hebben eerst hier een jaar gewoond van ons trouwen. En toen zijn we, omdat de man niet gewerkt... We had naar Helder gegaan. En daar hebben we drie jaar gezeten. En toen zijn we naar Rotterdam gegaan. Daar hebben we vijf jaar gezeten. Ja. En toen zijn we weer... Al 15 jaar, ja. 15 jaar. En toen zijn we weer teruggekomen. Nou, ja, ik, euh, ik snap ook niet waarom dat huis niet verkocht wordt. En jullie zal het wel niet liggen, denk ik, hè? Nee, nee en het je net een eiland. Ja, en het is net een onbewoond eiland. Vooral, vooral nu met de bouwpark. Ja. <laughs> en als je denkt van, god, die vraagt er zeker heel veel geld voor. Nee, wat kost het? Wat, uh, wat uh, moet het kosten? Wat dacht je? Ja, geen idee. Het ziet er mooi uit. Ja, echt, maar heel nou, Je zou wel zeggen, dat, denk, dat, dat zegt iedereen voor zijn eigen huis, maar het is gewoon zo. 150.000? 139. Nou oh, ja, oh, zal ik er niet slecht. Niet ver naast. 139. Moet ja, dat het... is toch niet te duur? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is, um, het, het, gaat vast, het gaat vast de komende tijd wel weer een beetje lopen. Hoop je het? Ik hoop het, ja. Ja, ik hoop het, en ik, wens, en ik wens het jullie in ieder geval van harte toe. Ja, maar dat zeg ik. Je wil een beetje je wil een beetje rust. Juist, he, precies. Want nou ook, he, we zijn laat op, altijd laat op. Ah. Maar nou moet ik direct de trap weer op. Ik ben net een aap. <laughs> ja, ja, ik wacht er maar gewoon op. Want ik zei het vroeger tegen mijn moeder. Ah. Goh, we gaan maar de trap op. En we ja. er haar op af. Nou, zo doe ik het nou zelf ook al. Nou, dan wens je in ieder geval nog een goede nacht. En uh, nou, veel succes. Alle en goed aan je man. Ja, dat zal ik doen, jongen. Ja, dag. En nog een fijne uitzending, hè? Ja, he? van hetzelfde. Dag. Dag. Dag. dag. Um, ik krijg nog wel een mailtje binnen van Peter Rijsdijk. Nou, die zit uh, ver weg in Portugal. Wat jaren geleden besloot ik mijn geluk in Portugal te zoeken... en vond werk als huizenoppasser voor een paar Belgen. Dus de tuin, zwembad en huizen onderhouden... en zomers voor de gasten zorgen. Leuk werk. En als betaling gratis wonen in een grenzend twee-kamer-appartement. Nou, dat klinkt allemaal niet slecht. Toen het contract afliep, moest ik een ander huis zoeken. Via de plaatselijke kroeg kwam ik in contact met iemand die een huis had geërfd en het wilde verkopen, maar wat maar niet lukte. Niemand had twee ton over voor een huis met zes slaapkamers, twee badkamers, tuin en een eigen kapel op het achtererf. Met uitzicht over het dal van de Tornada en de baai van São Martino. Maar goed, ik mocht het wel huren voor 400 per maand met een contract voor vijf jaar. Kopen, huren dus, dat is pas verdienen. Stel je voor dat je 2 ton moet lenen tegen 6 procent. Dat hoeft dus. Maar ja, goed. Dat is 12.000 euro per jaar. En nu ben ik 4800 euro per jaar kwijt. de zorgen zijn voor een ander. Groeten uit een zonnig Portugal. Dat is echt om ons een beetje de ogen uit te steken hoor. Goed. Verhalen over het kopen van huizen. Nu, uh, deze periode. En het is een cruciale factor in de economie. Dus we zitten eigenlijk met z'n allen erop te wachten dat het weer gaat aantrekken. Ik zat vanavond te praten met, aan, uh, tijdens een dinertje met mensen die vertelden... achter ons in de wijk, vijf huizen, naast elkaar, verkocht, de laatste tijd. Dus het gaat heel erg goed. Maar ja, er staat bij mij thuis in het straatje een huis ook alweer. Dat is twee huizen verder. Al twee jaar te kopen. Dus het is zo raar. Waarom wel? Waarom niet? Wat zijn uw ervaringen? Heeft u een huis gekocht? Uh, juist de afgelopen maand zou mooi zijn. Denkt u erover om binnenkort iets te kopen? Zou u dat graag willen, maar doet u het niet. Het zijn allemaal dingen waar wij het over kunnen hebben. In Kazaluna, het huis van de maan. Bel dan met 0800-1121. 0800-1121. U kunt ook e-mailen naar kazaluna-ncrv.nl. Of twitteren. Het schijnt ook heel goed te kunnen. Hashtag Kazaluna. Gaan, zou hij mij zien staan? Grote Jan, Superman, in zijn rode Porsche en dan in de miljoenen, villa's in Cannes en Saint Tropez, zie hem gaan. Misschien gaat hij met me. De. Superman. La la la la la la, in de miljoenen, oe la la la la, Saint-Tropez, nog meer miljoenen, misschien neem ik alles mee. Wij het huis van de maan, zei de keizer van de nacht. Zo heet het liedje van Eva de Roveren. Met een heerlijk accent. Het is uh, bijna zeven minuten voor, half twee. U luistert naar Kazeloenen van de NCV op Radio 1. Ellie Thewen heeft mij gemaild dat ze een huis heeft... en er geen meer hoeft te kopen. Maar ze werd 60 jaar en moest een nieuwe hypotheek afs afsluiten... Ik zal het voorlezen. Zoals, het was net voor, ik was net voor 20 uur in de week gaan werken. Ik wist dat er heel veel overwaarde op mijn huis zat... en dacht dus met een gerust hart voor die twintig uur te kunnen gaan werken. Heel mijn leven naast huishouden en dergelijke... 100% ook nog buitenshuis gewerkt hebben... dacht ik een beetje rustiger aan te gaan doen. Eindelijk. De hypotheek liep af. Ik wilde een nieuwe afsluiten bij dezelfde hypotheekverstrekker. Het hemd werd mij van het lijf gevraagd. En na verschillende keren van alles bij de bank te hebben overlegd... vroeg men mij voor de tweede keer nogmaals alles te overleggen. Opnieuw alles opgestuurd en alles overlegd. Het bleek niet voldoende te zijn. Bij de bank was men zo verschrikkelijk voorzichtig geworden... dat ik zelfs voor de derde keer van alles moest overleggen. Ik ga toch wanhopen. Mijn verzekeringen en zelfs mijn overlijdensverzekeringen... en nog veel en veel meer moesten kunnen aantonen. Nadat eindelijk alles werd goedgekeurd, kreeg ik de hypotheek... En dat terwijl er meer dan vier ton overwaarde op mijn huis zit. Het leek alsof ik een compleet nieuw huis had gekocht... met dezelfde spanning en dezelfde voorwaarden als 40 jaar geleden. Ik durf nu eindelijk weer adem te halen, nu alle voorwaarden vervuld zijn... maar ik heb reuze spijt gehad dat ik niet even gewacht heb om minder te gaan werken. Dat heeft me heel veel uh, kruim gekost. Kruim? Nee. Dit oude huis werd in mijn ogen net zo zwaar als de koop voor een heel nieuw huis. Met de goed van Ellie Theeuwen. En dat is volgens mij wel wat ook een belangrijk onderwerp is. Het, de, de houding van de banken. Misschien heeft u daar wel ervaring mee. Kijk, als die banken zo extreem voorzichtig zijn geworden. en het veel moeilijker maken om een hypotheek te verstrekken. Ja, dan zal het met die huizen verkopen. dan kun je nog al die belastingen verlagen. dan zal het niet veel worden. En ik heb daar wel vaker verhalen over gehoord. dat het heel moeilijk. dat de banken gewoon moeilijker uh, hypotheken verstrekken. Heeft u daar zelf ervaring mee? Kunt u daar iets over vertellen? Bel dan met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van uh, Kazeluna. En zo niet, dan draaien wij muziek. Dit is live.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 It's not live. Nee. Ja, het kan ook tegenzitten. Uh, Ruben Heijn van zijn debuutalbum Lose Fit. Dat is een Nederlandse jazzman die zelfs uh, zelf piano speelt en zingt en alle nummers schrijft. Hou het maar in eigen hand, dat is verreweg het, ver het beste. Als je afhankelijk moet worden van anderen, dat blijkt ook bij die huizenverkoop steeds. En wil je een huis verkopen, dan heb je andere plannen, je wil je leven veranderen en dan lukt het niet. Je kunt uh, daarover blijven bellen tot... Uh, tot uh, twee uur natuurlijk. Met 0800 1121. En misschien gaan we ook wel even contact zoeken met Amerika... over die stemming uh, in het Amerikaanse congres... over het verhogen van het belastingplafond. Uh, Erik, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik hoor zo met een half oor dat jullie het over huizenverkopen hebben. Ja. En ik denk in eerste instantie... Boah, boeit mij niet, ik heb het toch goed gedaan. ja. Hoe? En vervolgens valt me op dat er bijna niemand helpt. Ik denk, nou, misschien kunnen andere mensen nog iets beginnen met mijn verhaal. Ja, want wat, wat heb jij goed gedaan dan? Om te beginnen heb ik een hypotheek kunnen krijgen. En nou ja, om de een of andere reden heb ik baantjes nog nooit heel lang vastgehouden. Dus dat was al een hele prestatie. <laughs> Wanneer was dat? Wanneer heb jij een huis gekocht? Ik heb een huis gekocht. Uh, in de herfst van 2006 ben ik met de woningstichting in gesprek gegaan. Okay. En ik heb getekend bij de notaris in januari 2007. Oké. Okay. Niet zo lang en, geleden dus maar was je ik... eerste woning, ja, begrijp ik. Als ja, dat was mijn eerste, ja. mijn eerste woning in ja. eigendom, ja. Toen wist ik dat ik net de dag tevoren wat het laatst had gewerkt, maar de bank wist het niet en de notaris wist het ook niet. Oh. Ik heb getekend want ik wist dat ik het financieel kon bolwerken. Wat heb ik namelijk gedaan: ik heb een twee-kamer-flat gekocht, mm -hmm. betaal je op de vrije markt ongeveer tussen de 90 en de 120.000 voor ja. en meer ook. Ik heb hem van de woningstichting gekocht, dus dat betekent via koopgarant uh, dat ik uh, korting krijg van ongeveer 25 ja. Als ik hier ooit weg zou willen, maar waarom zou ik? Want ik zit hier prima. Als ik hier ooit weg zou willen, dan uh, moet ik die korting natuurlijk weer teruggeven. Mm -hmm. De winst, waar iedereen altijd maar van uitgaat, is helemaal niet vanzelfsprekend, dat zien we nu. De winst die moet ik delen met de woningstichting, maar dat betekent dus inderdaad dat als het huis minder waard zou worden dan ga ik ook maar voor de helft de boot in. Ik zeggen, Dan deel je ook het verlies. Precies. En ook niet onaantrekkelijk. Stel dat ik heel dringend en snel weg wil... dan is de woningstichting verplicht om het binnen drie maanden van mij terug te kopen. Hmm. Oké, okay, ja, dat is wel helemaal... Uh, dat is een, dat is... Allemaal voordelen. Ja. Ik ben van mijn huur af, dus het eindloze geld over de balk smeten... wat ik de 15 jaar daarvoor een paar verdiepingen lager in hetzelfde gebouw had gedaan... Dat is eindelijk ten einde gekomen. Ja. En als ik alle binnenmuren op een andere plek zou willen zetten, dan mag dat ook. Want van, van de binnenkant ben ik immers eigenaar. Als ik de buitenmuren maar op zijn plek laat staan. Was het jouw eigen wens, Erik, om uh, van huren over te gaan op kopen bij die uh, woningstichting? Ik zal het sterker vertellen. Ik refereerde net al aan. Ik kwam hier als 18 jaar joch hier wonen. Huh. En moest toen huren. En toen riep ik al: joh, waarom verkopen jullie het niet? Ja, dat toch. was. Nog een beetje vloek in de kerk. Ja, bovendien was het ook een beetje overmoedig voor een 18-jarige knaap, denk ik. Nou, nee, maar dat, uh, de huurprijs was dusdanig hoog <laughs> ja. en de, de waarde van het appartement was dusdanig laag dat je, ja, ik, ik betaal nu aan hypotheek en uh, eigen bijdrage voor de uh, vereniging van eigenaren, betaal ik ongeveer hetzelfde als dat een andere huurder hier betaalt, als hij die, die kachel wat hoger zet. Ja. Dus ja, het scheelt niet heel veel, maar ik bouw nou wel vermogen op. Ja, dus dat... Dus je bent... kan het alleen maar iedereen aanraden. Ben je starter, denk je dat je het niet kan betalen? Denk nog een keer na, ga eens zoeken met de zoekterm uh, koopgarant. Ja. En daar zijn wel een paar varianten op ook. Vol... En dan kun je bij sommige woningstichtingen gewoon woningen kopen die vroeger uh, verhuurd werden. En die dus met een uh, flinke korting uh, in de markt gezet worden. Maar ja, zo weinig mensen weten het. Nou ja, dat is dus, dan ben ik heel blij dat je dat even gemeld hebt. Want dat zou ongetwijfeld een aantal mensen op een goed spoor hebben gezet. Ik hoop dat uh, iemand er zijn voordeel mee kan doen. Heel, heel fijn. Erik, ik dank ik, ik euh... je wel. Het is een goede uitzending met heel uh... veel waardevolle bijdragen. Want het is een beetje stilletjes. Hè? Ja, nou ja, we gaan kijken of, of we wat er kunnen doen. Hé, hey, dank je wel in ieder geval. Is goed. Goeienacht. Hallo. Dag. Goed. In oh. het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten van Amerika is gestemd over het schuldenakkoord. Um, we hebben even contact gezocht met NOS-correspondent Elko van Roosetaal. Goeienacht, zeg ik dan vannacht. Van <laughs> avond is het hier. Ja, Goedenavond avond bij jullie dan. Um, wat is de uitslag van de eerste stemming vanavond? Ja, en ook de enige stemming vanavond. Het Huis van Afgevaardigd heeft ingestemd met het schuldenakkoord... waarover gisteren een, uh, ja. of eergisteren voor jullie uh, een, een, een deal werd uh, gesloten. 269 voor, 161 tegen was de uitslag, euh, nou ja, dat is gegaan zoals verwacht eigenlijk. Dit was inderdaad wat, wat, wat moest gebeuren. Je kan het niet een nipte uitslag noemen. Nee, nee. Het zijn echt de, de, het, het midden van de Democratische Partij en van de Republikeinse Partij die hiermee in hebben, uh, hebben gestemd. Uh, aan de rechterkant bij de Republikeinen, de Tea Party, die was hier tegen. Die wilde dat schuldenplafond helemaal niet omhoog. En aan de linkerkant zijn er veel uh, boze democraten die vinden dat, uh, dat Obama veel te veel heeft toegegeven aan de republikeinen. Uh, wat nog opviel vanavond een congreslid, een democratisch. Congreslid, uh, Gabby Giffords, dat kan je waarschijnlijk herinneren. Zij werd in januari door haar hoofd geschoten bij een bijeenkomst in Arizona. Ja. Uh, zij was er vandaag ineens weer voor het eerst. Sinds die gebeurtenis bracht ze haar stem uit. Ze stemde voor dit akkoord. En uh, ja, dat deed een staande ovatie op van, uh, van alle afgevaardigden in het congres. Ja. Dat was een heel mooi moment. Een heel emotioneel moment. Um, is het nu helemaal rond eigenlijk? Is het nu ook er doorheen? Is het klaar? Nee. Nee, het is nog niet klaar. De Senaat, de andere Kamer hier, moet ook nog ja. stemmen. En dat doen ze morgen om 12 uur mijn tijd. Dat is 6 uur s'avonds bij jullie. Dat zou geen probleem moeten zijn. De Senaat gaat hier gewoon mee instemmen morgen. En dan is het echt rond. Dan hoeft alleen president Obama nog maar zijn handtekening te zetten. En dat kan hij ook morgen al Maar dat is een formaliteit. In feite heeft hij het nu wel, het pleit nu wel beslecht. En uh, kunnen ze verder. En kan iedereen ook in Nederland weer een beetje opgerucht ademhalen. En nou, trouwens ja. in de hele wereld, zou ik eigenlijk ja. willen zeggen. Ja, de beurzen maakten zich natuurlijk vooral uh, zorgen. Uh, ja, dit is iets wat misschien wel nooit meer uh, een gespreksonderwerp is in Nederland of tussen jou ja. en mij. Want het is iets wat al meer dan honderd keer gebeurd is, het verhogen van dit plafond. Dat is gewoon ritueel, uh, daar is niet zoveel over aan de hand. Alleen dit jaar werd het in één keer een, uh, een big deal. Uh, ja. En vanaf nu ja. waarschijnlijk niet meer. Oké, okay. dankjewel en een goede avond nog. Oké. Okay. Eelko Bos van Rozentau.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 There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine.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 Ja, hij heeft het niet meer meegemaakt. Johnny Cash. Ja, natuurlijk heeft hij het meegemaakt. Maar niet meer dat deze opnamen nog zijn verschenen. Want hij overleed voordat dit laatste album in de serie... American Recordings werd uitgebracht. Maart 2010. For the good times. Some good times we spend together. Waarop mooi aansluit een mailtje van Lois. Uh, die schrijft dat mijn man en ik redelijk spontaan zijn getrouwd, twee jaar geleden, elk een eigen huis. Nu, twee jaar later, wonen we nog altijd niet samen. We willen best, maar het is niet gemakkelijk gebleken om zijn huis te verkopen. Misschien is dit het geheim van een lang en gelukkig huwelijk. We leven enorm naar de weekenden toe en maken er een feest van. Maar liefst zouden we toch echt wel samenwonen, hoor, in een huis van ons beiden. Misschien moet je proberen jouw huis te verkopen. Dat gaat dan misschien makkelijker. Nou ja, dat weet je ook weer. niet. Zo zie je maar hoe ingrijpend dat kan zijn... En uh, het grijpt zelfs het stagneren van de woningmarkt. dat grijpt in op het liefdesleven van mensen. Meneer Ten Haven, nacht. Uh, ja, uh, nacht met Hans uh, Ten uit Volle. Hartelijk welkom. Uh, ja, misschien eigenlijk ook een uh, beetje een derde verhaal van toch een stagnerende woningmarkt. Ja. Uh, Wij merken inderdaad ook nog weinig van die uh, renteverlaging van 6 naar 2 procent. heeft u een huis te koop? Uh, nou, zeg maar, mijn moeder is inderdaad twee jaar geleden overleden. En uh, de vijf kinderen zijn nu inderdaad uh, de eigenaar van Hulsbeke Kamp 11 in uh, Oldenzaal. Ja. En uh, zeg maar, dat staat nu ook uh, twee jaar inderdaad in, uh, in, dus, dus in de verkoop. Maar uh, inderdaad, uh, ja, nagenoeg inderdaad geen kijkers. Helemaal en, niemand komt kijken. Ja, en op die open dagen inderdaad zijn er wel mensen inderdaad, uh, komen kijken. Maar eigenlijk inderdaad een beetje het verhaal: kijken, kijkers, geen kopers. Ja. Ja. En, uh, nou, we hebben inderdaad. Nu, nu is het inderdaad geen starterswoning. Dus uh, hij stond oorspronkelijk inderdaad ook voor een prijs van uh, 468.000. Die hebben we al verlaagd naar uh, 399.000 uh, kosten kopen. Zo. Dus dan kun je nu eigenlijk inderdaad ook nog die, die rente percentageverlaging inderdaad er ook alweer van aftrekken, dat ga ik dan maar niet precies uitrekenen, maar, maar misschien dat van die 399.000 ook nogal iets af kan, en, uh, dus, dus het is inderdaad te hopen wat de makelaars beweren, dus dat, uh, dat de verkoop inderdaad vanaf nu inderdaad wat gaat aantrekken, dus, mm. maar uh, ik heb het programma een beetje geluisterd, dus zeg maar de twee uh, vorige verhalen, ja. dus uh, die aan de telefoon waren, hadden een beetje hetzelfde tendens als wat ik nu inderdaad. Maar ja. voor jullie is het wel iets makkelijker, denk ik. Of is het dan toch moeilijk om geduldig te blijven? En of zit u op dat geld te wachten dat het dan los moet komen? Of... Ah, het, het, is, het, is, het, is het is niet zeg maar dus dat het inderdaad echt, echt ja, haast heeft. Maar het, het is natuurlijk inderdaad een kwestie die inderdaad, zeg maar, dus de, de, de totaal de vijf kinderen dus dan wel, ja, in het voor of in het achterhoofd inderdaad wel, wel wat bezighouden. Want. Hmm. Uh, nou, zeg maar, als het opgelost is, is het opgelost, hè? Ja, dat is het ook weg, ja. Dan is het ook echt weg, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dus, en, want, want je weet nu inderdaad ook niet, zeg maar, het is nu twee jaar, dus, maar wordt het drie jaar, wordt het vijf jaar, hè? dus uh, moet ja. je het gaan verhuren, hè. Dus, uh, ja. al, al, al dat soort zaken. Het liefst hebben we het gewoon om dus, dus in de verkoop, en mogelijk... Uh, dus we zijn al gezakt van 4,68 dus ja. naar uh, 3,99.000 kosten kopen. Nou, nu gaat ja. die percentageverlaging ervan af en ja, zeg maar dus... Uh, het, het voelt toch wel vaak als een soort blok aan het been, zo'n huis... dat je niet kunt verkopen. Dat, ook al heb je dat niet, niet persoonlijk nu, nu meteen uh, Ja, nou, net wat ik zeg. Het speelt toch mee, of in het achterhoofd. En zeg maar, dus misschien dat... Uh, want gelukkig kunnen we als kinderen inderdaad nogal uh, redelijk makkelijk overleggen. Dus zeg maar, dus... Voor, uh, joh. Dus dat, dat gedoe zou je ook nog kunnen hebben. Ja, dat heb je heel vaak, ja. Dus uh, ja. uh, van, van, van, van dat een inderdaad... Uh, zeg, ja, maar, maar geen prijzen verlagen. Hè. Dus, ja, dus daar dan komen we inderdaad ja. nog allemaal oh. nog wel redelijk makkelijk uit. En mogelijk dat van die 3,99 ook nog wel iets af kan. Maar, maar eigenlijk ja. ook niet al te veel meer. Hey, en, en verwacht je nou nog dat dat, zoals die makelaars die zeggen natuurlijk altijd: het gaat aantrekken. Hè, dat komt wel goed. Um, verwacht je dat ook? Ik vind het lastig zeggen hoor. Dus ik vind het lastig zeggen. Dus dat, dat zeggen ze natuurlijk inderdaad al twee jaar. Maar, ja. je, gelooft uh, ja, ze dan toch, je gelooft de makelaars dan toch niet meer? Doe... Het is natuurlijk wel zo, zeg maar, uh, van 6 weer naar 2 procent. Uh, ja, je mag hopen dat het de, de, de druppel is. Ja. die die markt weer de andere kant inderdaad een beetje op gaat duwen. Ja, dus en je... ik geloof inderdaad wel, zeg maar, dat wanneer weer mensen inderdaad gaan kopen dat het dan ook weer een positieve uh, ja, ja. cyclus naar boven kan geven. Want ik vermoed inderdaad ook wel dat mensen die uh, afgelopen jaren uh, naar nou hun, uh, hun woning niet per se in de verkoop hoefden te doen, het misschien nu toch ja. maar doen. Hè, zeg maar. Dus zal uh, dat ze inderdaad mogelijk plannen hebben, toch ja, met betrekking tot een andere woning... Ja. Uh, en, maar, maar niet per se inderdaad hoeven. Dus dat, dat een heleboel mensen nu inderdaad ook zeggen... laten we het ook maar op de markt gooien. Dus hebben we een gelukstreffer, ja, Dan komt. kunnen we altijd nog zien of we erop ingaan. En, en, en dan kunnen we zelf ook nog weer iets anders passends zoeken. Je zegt uh, Hans dat het geen starterswoning is. Herinner jij je nog je eerste huis dat je kocht? Ja, ik zit zelf in een uh, huurwoning. Oh, altijd. je hebt uh, nooit een huis gekocht? Nee, altijd uh, gehuurd. Uh, ja? dat, uh, dat had ik uh, waarschijnlijk inderdaad. Ik, ik ben zelf, uh, ik uh, loop tegen de zestig. Dus uh, dat, uh, dat, dat had ik waarschijnlijk, zeg maar, dus in, uh, toen ik begon te huren, uh, ja, had ik beter inderdaad ook kunnen kopen. Dus, uh, ja. Ja. Maar heb je daar spijt van? Of denk je nu, oh, oh, nee, oh ik ben nee, nee, heel blij. Nee, je moet er van een hoop zaken niet, uh, zeg maar, ik kan me redelijk redden en dan... Uh, dan, ja. dan uh, dan lopen ook zaken zoals inderdaad te lopen. Dus ik heb financieel gelukkig geen zorgen gehad. Dus is financieel is het inderdaad redelijk dus te doen, maar ik inderdaad nu terugkijk, dan had ik beter inderdaad, in de periode dat ik ben gaan huren, zeg maar, had ik toen inderdaad maar iets gekocht. Want dat is inderdaad het verhaal, Dus dat mensen die ja 20, 30 jaar geleden inderdaad kochten, die hebben inderdaad. Die, die, die flinke prijsstijgingen meegemaakt. Ja. En uh, ja, dat is nog niet allemaal met de, deze daling inderdaad verdwenen. Nee, nee, lang niet. Nee, nee, nee, nee, lang niet. Maar goed, dan ben ik ook te laat. Uh, is dat zo? wanneer heb ik eigenlijk mijn eerste huis gekocht. Nou, dan moet ik even gaan rekenen. Ik geloof dat dat uh, ja. 15 jaar geleden is. Dus zit ik er ook. niet helemaal Ik zat net, in, net te laat. Net bijna, ja, ja. net bijna, net niet te laat. Maar, maar zeg maar dus... Uh, uh, mochten er inderdaad eventueel ja. luisteraars wezen dus, ja. zeg maar, die dit verhaal interessant vinden? Ja. Het is een, uh, ja, toch een uh, leuke bungalow villa op het Hulsbekerkamp 11 in, in Oldenzaal. Ja. Het staat op de site Funda ja. aan de rand van Oldenzaal, rustig gelegen. En, uh, en uh, dus dan. Uh, ja, waarom dan, niet, hè? Ja. Ja, nee, nee, dus, dus zeg maar, dus ik, ik sta ervan te kijken. Dus uh, ja, het is, het is natuurlijk inderdaad niet twee uur overdag, maar het is, uh, het is uh, bijna twee uur s'nachts. Dus, dus dat is natuurlijk het verschil. Ja, je weet het nooit hoe een koe nee. een haas vangt, zo heet het toch? En ik ben bij de makelaar. En ik dank je. En ik wens je nog een hele goede nacht. Ja, oké. Okay, Veel uh, succes, ja, succes, succes. programma. Ja, dankjewel. En ik hoop dat het lukt met jullie huis. Ja, prima. Dag. Oké, dag. Ik vind het eigenlijk een heel goed idee. Je moet gewoon proberen via Casalonne je huis te verkopen. Waarom is daar nog niet iemand eerder op gekomen? Dat is toch heel simpel? Dan vang ik wel een klein cortage van 2 tot 6 procent... en dan uh, praten we verder nergens meer over. Toch? Zo werkt dat in de branche. Ad, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Dag, ik, ik, ik, nou, ik, ik denk toch dat de mensen zelf... ...die verkoop van de huizen tegenhouden. Want jullie hadden het er net al over. Ja. Die huizen zijn in de guldenstijd gekocht. Ja. 15, 20 jaar geleden. Ik, heb vroeger, ik ben nu 5 uur gepresenteerd. Maar vroeger had ik ook een, wat zakenpandjes in de binnenstad Utrecht. Okay. En dan kocht ik in de jaren 70 voor 150.000 gulden... ...een mooi pand op stand A. Maar deze prijzen zijn wel omhoog gegaan... Maar de mensen die houden krampachtig vast... die vroeger voor prijzen, voor weinig gekocht hebben... krampachtig vast... Aan die prijs die gehandhaafd worden nu in euro's. Ja. En men wil niet meer terugdraaien naar die, naar die guldens. Nou, het is, het is toch best wel leuk om dat te doen... ...omdat je dus dan een beetje eerlijk bent tegenover jezelf... Maar mensen die voor guldens gekocht hebben... Hè, ...die kopen zeg maar een, een die heeft net een bungalow... Een, ...over een bungalow, ja. nou die kocht je dus twintig jaar geleden... 25 jaar geleden, voor drie ton, 2,5 ton. Ja. ja, en nu moeten ze 4 ton euro's hebben. Dus, dus, nou, de, die, die realiteit is zoek nu. Dus, want vind... net over de grens in Duitsland... koop je toch nog steeds diezelfde bungalow... voor 2 ton, 2,5 ton. Oh, dus is dat typisch een Nederlandse eigenschap? Dat wij echt... Uh... Ja, ze, ze, maar ze houden zelf die prijzen zo hoog. Want ik ken mensen hier bij mij in het dorp. Die hebben 100 jaar geleden die panden gekocht. Maar die moeten nou 700.000 euro hebben. Ja. Nou, kijk, en dat is... De, de, en hou ze krampachtig vast. Maar die mensen worden oud. Ik zeg maar in je laatste hem zitten geen zakken hoor. Je kunt best maar profiteren van hetgeen wat je ervoor kan beuren. Ja. Dat is altijd winst. En dat komt omdat door die, die gigantische stijgingen van uh, wat is het een decennia geleden... daar hebben mensen zich allemaal rijk gerekend. En, ja, we zijn en, allemaal en die... in 2002. Nou ja, blazerd. Je, ja. je spaargeld wordt gehalveerd de rest wordt twee keer zo duur. Ja. He, ik bedoel, de mensen die, die lopen zichzelf een sprookje te vertellen. Ja, ja. Je moet gewoon met die prijzen beneden. Gewoon, zeker als je hem in de vulders tijd gekocht hebt. Kijk, de mensen die de laatste jaren een huis gekocht hebben, drie, vier, vijf jaar geleden, kan ik begrijpen dat die zo redeneren. Maar je hebt en... zelf toch ook in huizen gehandeld? Dan was je toch ook, Nou, niet denk... gehandeld, maar ik heb, ik heb gewoon uh, twee zaken gehad en daardoor heb ik ook vastgoed gekocht. Ja. Maar dat... dat dat, maar dat, dat dus... wil je dan toch ook niet voor een te lage prijs weer van de hand doen? Om ja, het, je, je winst het, mee op te, te trekken. Je, je moet het zien. Eh, als je dus dat krampachtig die prijs vasthoudt, die die ja. makelaars vaststellen. Ja. Hè, en die de zogenaamde huizenhandel eh, vaststellen. Dat is niet realistisch. Kijk gewoon naar je winst wat je hebt. Ja. En zeker op een bepaalde leeftijd. af van die handel. Ja. En dan gaan die prijzen naar beneden. Okay. En dan komen de mensen, die starters ook aan de bak. Ja. Woon je zelf nog een beetje leuk ook? Ik heb gewoon een huurhuisje. Echt waar? Maar wel aan de weg. <laughs> een huurhuisje aan de weg, ja? Ja, in senior woon ik hier 250 de euro per de maand. En dat, vind je wel zo... ja, dat vind ik wel dus zo... Je, dus je hebt dus in vastgoed gehandeld. Nou ja, dat hebben we er dan een beetje bijgeleid. Maar je hebt nooit zelf een huis gekocht. Jawel, ik, ben, ik heb dus ook een zaak gehad. En ik ben door allerlei omstandigheden, door medische fouten, uitgeschakeld geweest, failliet gegaan, doe maar op. Oh. Hey, ik heb een hoop gehad, ik ben een hoop kwijt, maar ik heb ook weer andere dingen leren kennen. Maar ik heb, ik heb toen mijn zoon ook geadviseerd. <laughs> Geen huis kopen, dat was in de jaren begin 2000, ze huren. Ja. Hij is nu in 2007, 2007 geëmigreerd. Hij was heel blij dat hij het huurhuis had. Ja. Want van de koophuis kom je niet vanaf. Want ja. vroeger, dus een zekerheid, is, is nu een blok aan je been. Ja. En, en, en die tegenslagen, hebben jullie dan ook geleerd om daar zo mee om te gaan? Zeg maar dat je toch veel meer moet relativeren en niet uh, maar... Ja, ik zie mensen. Ik, zie mensen ik, ben, ik word nu 71, maar ik zie mensen van mijn leeftijd. Ik ben een paar jaar jonger nog, 65, 66. Ik zei, je verkoop die zooi. Je stopt de winst in je zak en ga lekker leven daarvan. Laat de staat twee jaar te wachten tot ze dat bedrag kunnen beuren. dat gebruik je echt je verstand niet, hoor. Dat is vroeger in 1930 gekocht voor vijfde duizend. Schulden. Ja. En nu en, en moeten ze, ze 700.000. euro hebben. Er zijn natuurlijk ook mensen die veel later hebben gekocht, zich zwaar in de schulden hebben gestoken en die toch echt wel in de, ja. in de problemen komen als ze... De, de, de toe... Ja, mensen die in de Eurotijd tijd huizen hebben gekocht, ja. ja, die hebben dus duur ingekocht, ja, oh. duur gekocht. Ja. Ja. Ja. En die zitten inderdaad met dat probleem. De... Als je in de guldenstijd huizen hebt gekocht, nou, dan kan me niet vertellen dat mensen de krampachtig die prijzen vast moeten houden, oh, Goed zo. Echt niet. Nou, dan is dat misschien dan wel... Die van, die van je eigen zak, vind ik. Dat willen we niet zijn. Ad, ik, uh, ja. je hebt het goed gedaan. Dank je wel. Ja, ja, Dag. I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 ja. Give my heart a twist Dat was de oude toets. Stilemans samen met Madeleine Peru... met het nummer Between the Devil and the Deep Blue Sea. Nou, daar zou ik best tussen willen zitten. Tussen die twee in. Dat klinkt niet voldoende. En daarvoor Cry I Myself to Sleep van Joss Stone. Wij hebben deze zomereditie van Casaluna weer tot een goed einde gebracht. Het is bijna twee uur. Zometeen hoort u op dezezelfde zender... De Nacht op Eén. Gepresenteerd door Ed Anker. Namens de EO is dat... En morgen is hier een andere editie. En volgens mij zit er dan een gesprek in met Lisbeth Noordegraaf, econoom. Die zal spreken over het belang van emoties. En vooral het goede taalgebruik als je economie wil aansturen. Goed, dat is iets om morgen weer aan mee te doen en mee te luisteren. Ik wens u voor nu alvast een hele goede nacht en zoveel. Zometeen veel plezier met het in de nachtpreken. Goeien nacht. Op 1. Dag.